De zussen en ex-vriendin van topcrimineel Willem Holleder... Dragen, dreigen af te haken als getuigen in het proces tegen hem, meldt de Telegraaf. Volgens de krant willen de vrouwen een betere beveiliging. Tot die tijd zouden ze geen verklaringen meer willen afleggen. Ze zijn bang dat Holleder wraak neemt. De Australische vicepremier Joyce had niet gekozen mogen worden... heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Joyce heeft een Australisch en Nieuw-Zeelands paspoort... en dan mag je volgens de wet in Australië geen openbare functie bekleden...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 Zo'n 2800 JFK-documenten zijn wel vrijgegeven. Het lichaam van Anne Faber lag eerst op een andere plek verborgen, schrijft het AD. De krant baseert zich op bronnen rond het onderzoek. Verdachte Michael P. zou het lichaam later hebben verplaatst... naar het natuurgebied in Zeewolde, waar Anne Faber werd gevonden. Het AD schrijft verder dat Michael P. die bewuste avond... mogelijk op inbrekerspad was. Hij zou hebben rondgereden op een gestolen scooter... Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Later op de dag is er ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 14. Het weekend wordt wisselvallig en kouder, zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht Den Haag is een kettingbotsing gebeurd. Tussen Zoetermeer en Knoop het Prins Klausplein. Zes kilometer stilstaand verkeer. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Alfa aan de Rijn. Via de N11 en de A4. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Acht kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Hendrik-Kido-Ambacht en de randweg Dordrecht. Zeven kilometer file. rechter Rechterrijstrook dicht. En op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij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 hasn't got time for the waiting game. A waste of time waste of time On these precious days I spend with you These precious days I spend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 Oh, ik had natuurlijk te zeggen, openingsnummer Patricia Kaas... Franse zangeres, transconiaire, af en toe een beetje jazzy.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 Bidibel, Be technisch probleem opgelost.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 Sit up Dat was natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis van de CD Look of Love... samen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. Arrangement ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit uh, bekende nummer van Bert Beckerk. Uh, tijd voor wat uh, meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. Een CD 2005, Choose Delight. Eens even kijken waar ik die heb staan...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 I go. I Ik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 No sunshine when he's gone he's not warm when he's away Ain't no sunshine when he's gone he always gone to home anytime he goes away wonder this time where he's gone sunshine when he's gone is not a warm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 Een nummertje theme for Sam.